Dat vecht niet alleen tegen de troepen van president Assad en hun bondgenoten... maar bot steeds vaker met de radicale moslimgroepen... die ook het Assad-regime willen omverwerpen. Het is nog niet duidelijk welke oppositiegroepen in januari naar Zwitserland gaan. De regering Assad heeft al wel gezegd te komen. In een uitgaansgelegenheid in de Belgische plaats heusden Zolderen... is een deel van een verlaagd plafond ingestort. Volgens de politie zijn 17 mensen lichtgewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in Denzing Grand Prix. Volgens meerdere bronnen brak er paniek uit toen plafonddelen naar beneden kwamen. De hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Ongeveer 4500 gasten zullen later vandaag aanwezig zijn bij de uitvaart van Nelson Mandela. De nou, president van Zuid-Afrika wordt begraven in Kuno, de waar hij opgroeide. Onder de aanwezigen zijn de Britse prins Charles en de Amerikaanse mensenrechtenactivist Jesse Jackson. Ook artsbisschop Tutu komt naar de begrafenis. Al was eerder onduidelijk of hij wel of niet was uitgenodigd. In Amsterdam brengen artiesten vanmiddag een eerbetoon aan Mandela. Het gebeurt onder meer in de stad Schouwburg... waar een speciaal lied ten gore zal worden gebracht. Het is gemaakt door dichter Huub Oosterhuis en zijn zoon Tjerd. Prinses Beatrix is bij die bijeenkomst aanwezig. In Bangladesh zijn bij nieuwe protesten... na de executie van moslimleider Karim Molla... zeker tien mensen omgekomen. Het gebeurt in de hoofdstad Dhaka. Volgens de politie probeerden aanhangers van Molla... winkels en auto's in brand te steken... De veiligheidsdiensten openden daarop het vuur. Molla, die donderdag werd opgehangen, was ter dood veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid tegen de onafhankelijkheidsoorlog in 1971. Ook afgelopen vrijdag kwamen er mensen om bij protesten tegen de executie van Molla. In eieren van 13 hobbyboeren rond Harlingen zit veel te veel dioxine, meldt nieuwsuur. De eieren worden niet verkocht in supermarkten, maar wel verspreid onder bewoners van de gemeente Harlingen.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 Het is nog onduidelijk of de openbaar aanklager in beroep gaat tegen het vonnis. Het weer overwegend de wolken af en toe regen aan de kust waar het een harde wind. In de loop van de dag wordt het droger en neemt de wind in kracht af. Het wordt ongeveer 8 graden. Ook maandag en de dagen erna blijft het wisselvallig en zacht. Dit was het NOS Journaal. Met de slimme Nevi Trendline HR-ketel bent u klaar voor de toekomst.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 Manuel Venderbos. Mijn gast van vanmorgen maakt zich druk om kinderen die met uitzetting worden bedreigd. slachtoffer zijn van een vechtscheiding. of kinderen die nooit eens een warme trui krijgen. Hij is bijna drie jaar kinderombudsman. en we kunnen eigenlijk niet meer om hem heen. Mark Dullaert. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Leuk dat je er bent. Zo vroeg. Dank voor de uitnodiging. Ja, ochtendmens of avondmens? Ja, ik ben een ochtendmens, dus je hebt me niet gestraft. <laughs> nee, oké, okay, nou ja. Dan begin ik gelijk met een, met een oproep van een meisje van elf, bij wijze van spreken. Uh, meneer Dullard, ik ben een meisje van elf en mijn ouders vechten elkaar de tent uit. Kunt u iets voor mij betekenen? Ja, het is gewoon heel moeilijk voor heel veel kinderen in Nederland. 30.000 mensen op jaarbasis scheiden, waarvan 10.000 zogenaamde vechtscheidingen. En wat ouders vaak vergeten, als ze zo bij elkaar uh, in vechtscheiding liggen... dat kinderen helemaal in de knel raken. En kinderen zijn eindeloos loyaal. Die kiezen niet voor vader of die kiezen niet voor moeder. Nou, ook dit meisje van 11. Er zijn heel veel kinderen die bij ons uh, uh, aankloppen, bellen of mailen. Nou, en dan proberen ze te helpen of we proberen ze door te verwijzen. Maar kan dat dus letterlijk? Zitten? Ja, dat kan. Ja, we krijgen ontzettend veel kinderen en jongeren die ons bellen en die ons mailen of die ons via social media met name benaderen. Er zit een heel team vijf dagen in de week klaar die deze kinderen helpt. En, en geldt dat ook uh, uh, bij het volgende bericht? Uh, als ik nou bijvoorbeeld vind dat ik ja, altijd de hond moet uitlaten, uh, moet uitlaten uh, als, het, uh, als het regent en dat ik veel te weinig zakgeld krijg, kan ik dan ook uh, een tweetje sturen naar het uh, om, ombudsman? Nou, je kunt altijd een tweetje sturen, maar dit soort zaken behandelen we niet. Je moet echt enorm in de knel zitten en er moet echt sprake zijn van ja, dat jouw kinderrechten met de voeten worden getreden. En waar ligt die grens dan? Bij het uh, overtreden... van de kinderrechten. Hè? Als, als rechten... echt geschonden worden, bijvoorbeeld kinderen in de verscheiding, uh, als er gesproken gaat worden... bijvoorbeeld over een omgangsregeling... is het natuurlijk heel belangrijk dat kinderen... hun verhaal kunnen doen. Dat ze of bij vader... of moeder willen wonen. Dat ze gehoord... worden. Nou, gebeurt dat niet... Ja, dan heb je echt met... hele fundamentele zaken te maken. Dus ja. Dit soort fundamentele zaken... mogen kinderen altijd en jongeren tot, tot 17... aankloppen. Uh, ja, en de hond laten, Ik snap het, het is af en toe uh, slikken in het leven. Maar, maar daar gaan we niet over. Nee. We, uh, uh, en verder, is dat gratis? Um, Voor kinderen? De kinderombudsman is uh, net zoals de nationale ombudsman... aangesteld door het uh, parlement. Het, dus wij zitten daar met een uh, heel uh, team. Het is met een, uh, met een chique woord, Het is een hoog college van staat. Dus is, dat is de hoogste graad van onafhankelijkheid die je kunt hebben. En mensen kunnen gewoon natuurlijk om niet gratis bij ons aankloppen. Ja. Uh, is de kinderombudsman makkelijk te vinden? Ik bedoel, als kinderen dat woord niet kennen... ik kan me voorstellen dat een, een meisje van 10, 11 jaar... Dat, dat woord misschien niet kent. Ja, nou, ik, ik moet je bekennen. Ik uh, tot, uh, tot voor kort kampeerde ons gezin nog... Uh, uh, op campings in Nederland als wel in Europa. En daar zijn we mee gestopt. Want ik kan geen teen in het zwembad steken. Of er wordt geroepen, hey, de kinderombudsman. Dus die kinderombudsman is uh, genoeglijk bijzonder bekend. Dus, en ze weet, kinderen weten ons gelukkig. Dat is ook van belang, weten ons heel goed te vinden. Nou, oh, dat, dat, dat verbaast me wel. Nou ja, we zijn natuurlijk de afgelopen uh, paar jaar... met heel veel verschillende onderwerpen bezig geweest. Hè, van armoede tot en met pesten. Nu ook weer vechtscheidingen zullen begin dit jaar uh, centraal staan. Dus heel veel onderwerpen die kinderen op het Jeugdjournaal hebben gezien. Of in het, uh, in het Weekjournaal uh, voor kinderen. is, dus, ja, uh, kinderen let goed op. En, en uh, hoe moet het nu met de vakantie dan? Ja, in ieder geval niet op de camping. Voor de rest laat ik het mij niet over uit. Straks de vergelijking tussen Nederlandse kinderen en kinderen in de rest van de wereld. En je persoonlijke link met de man die vandaag begraven wordt, Nelson Mandela. Maar eerst muziek van Agnes Obel: Words Are Dead. wanna buy you roses cause words are dead... zingt de Deense singer-songwriter Agnes Obol. Ja, eigenlijk een soort eigentijdse versie van Geen Woorden Maar Daden... van haar laatste plaat, 'Eventin'. Uh, meneer Durlaert hier in de studio, uh, kinderombudsman. En uh, uh, ja, we waarderen natuurlijk zeer dat u hier uh, aan deze kant zit... maar u bent eigenlijk met uw hart nog wel een beetje in Zuid-Afrika, of niet? Nou, het is natuurlijk uh, vandaag een hele bijzondere dag... eigenlijk ook net als de hele week, door het... Uh, overlijden van een groot mens, Nelson Mandela. En uh, tien jaar geleden ben ik ooit met mijn eerste project begonnen... voor aidswezen in uh, Zuid-Afrika. Dus ik heb heel veel Zuid-Afrikaanse vrienden gekregen. Dus mijn hart is ook vandaag uh, in Zuid-Afrika. Ja, uh, want je hebt een persoonlijke connectie met Mandela. Ik heb een, uh, niet met meneer Mandela, maar wel met... Uh, Desmond Tutu en met mevrouw uh, Krasja-Marchel, zijn vrouw... en met uh, meneer de Klerk, dus mensen om hem heen... die ken ik heel erg goed. En had u dus ook afgelopen week eigenlijk... Uh, uh, uh, bij die herdenkingsdienst uh, willen zijn? Nou, ik zal u een eerlijk antwoord geven. Ik, uh, ik was voornemens om uh, afgelopen dinsdag te gaan. Alleen, uh, ik uh, moest als kinderombudsman uh, voor, uh, naar de Kamer komen voor mijn uh, onderzoeksrapport uh, waarheidsvinding. Ja, en uh, het parlement is mijn baas, dus dat moest uh, doorgaan. En dat vond ik zelf ook. Maar anders was ik naar uh, Zuid-Afrika afgereisd. Dus anders had je gewoon in dat vak gezeten van, van uh, Obama en alle andere wereldleiders en Mark Dullaert? Ik was uitgenodigd, ja. Oké. Okay. Maar in plaats daarvan gaat u toch naar de Tweede Kamer. Uh, ik vind de plicht roept En ik ben op de eerste plaats de kinderombudsman. Dus uh, het ook een heel belangrijk onderwerp. Dus ik, ik, uh, ik moest eraan gehoor geven. Het was een uh, rapport over jeugdzorg. Klopt. Uh, wat was de boodschap? Nou, de boodschap is dat uh, zowel de jeugd... zoals de Raad van de Kinderbescherming... als het uh, advies en meldpunt uh, kindermishandeling... op basis van de rapporten die zij verzorgen neemt een kinderrechter een beslissing of een kind onder toezicht wordt gesteld... of uit huis wordt geplaatst. Dus dat zijn hele zware en moeilijke beslissingen. En op verzoek van het parlement heb ik de, dit soort rapporten onderzocht met mijn team. Ja, en we hebben gewoon geconstateerd dat er nog heel regelmatig fouten in deze rapporten zitten... ondanks dat er over het algemeen deskundig en professioneel wordt gewerkt. Maar in dit soort fouten moet je de fout kans echt minimaliseren. En uh, ja, ik wil gewoon... goede waarborgen hebben in die rapporten. Dus ik wil dat hoor en wederhoor met de ouders wordt toegepast. Dat fouten en meningen van elkaar... gescheiden worden. Dat er heel duidelijk... wordt gemaakt hoe men tot een conclusie komt. En dat gebeurt vaak genoeg niet. En dan komt er eigenlijk vervuilde informatie... bij een kinderrechter. Ja, en ja. Die moet daar toch... op beslissen. Dus dat is ernstig. Ja, en, en dan heb je natuurlijk altijd het eeuwige dilemma... van uh, plaatsen we... een kind uit huis of niet... En is het dan te vroeg of is het dan te laat? Nou, dat is zeker een dilemma. En het moeilijke is natuurlijk ook... Uh, ze noemen het waarheidsvinding. Hè? Het is ook geen exacte wetenschap. Want je hebt uh, gedeeltelijk feiten en gedeeltelijk vermoedens. Uh, maar het is wel zo dat ondanks de moeilijke situatie... moeten de feiten die je hebt zo goed mogelijk... en zo helder mogelijk onderbouwd zijn. Ja, maar om dit te onderzoeken... moet je natuurlijk zelf ook veldwerk uh, verrichten. Uh, zit je dan tegen, tegenover ouders die problemen hebben met kinderen of met ja, hun partner? Nou, ja, of we een, ja, we hebben een heel team. En uh, voor dit onderzoek hebben uh, we 300 persoonlijke verhalen van ouders uh, hebben gehanteerd. Er zijn interviews geweest met 70 uh, professionals... Hè, uit de hele jeugdzorgketen... Er is ook gesproken met kinderen. Er is een zogenaamd expertcomité geweest met, uh, met wetenschappers. Dus ja, we gaan niet over één nacht eisen. Zo'n onderzoek duurt een half jaar. Het is ook net een soort dikke vandalen die je oplevert. Dus dat is heel, heel secuur gebeurt dat. Want je moet natuurlijk niet in hetzelfde mes vallen. Hè? Dat je zegt van een ander is niet zorgvuldig genoeg. Dat verplicht je en sowieso verplicht het ons... om met zorgvuldige rapporten te komen. Ja, uh, u heeft zelf drie kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Uh, wordt er dan over werk gesproken? Nou, ik, ik, ik zal u opbiegen op de vroege zondagmorgen dat ik ook regelmatig als kinderombudsman voor het uh, klem gezet. Want dan uh, praat ik op bepaalde zaken met, met hen en samen met mijn vader. dat ik vind dat ze dat uh, uh, moeten doen. Of af en toe als ik aan het stoeien ben uh, of ze aan het pesten ben, dan zeggen ze nou, let maar op. Want dan loop ik anders naar de kranten zal ik ze even vertellen hoe je in het echt bent. Dus ik word regelmatig uh, in de houtgreep genomen, maar het is alleen maar leuk. En komt er dan ook nog een serieuze aantijging? Of, uh... Nou, wat, wat natuurlijk heel goed is dat je zelf kinderen hebt. Dus dat je, vooral van verschillende leeftijden. Dat je ook die leefwereld, uh, ja, houdt je voeling mee. Hè? Want uh, ze komen met problemen van de middelbare school. Uh, en met vrienden en uh, vriendinnen wat, wat er met hun gebeurt. Er komen kinderen bij ons thuis. Dus het houdt je heel erg Wakker, hè? want voordat je het weet zit je in de Ivoren Toren en de, in Den Haag. Ja. En bovendien, ja, ik vind het wel heel erg leuk. En, en spreek je nou ook zelf veel kinderen als kinderombudsman? Of, of, ja, ja, juist vanwege over... die ja, Ivoren van Toren ja. uh, probeer ik uh, elke uh, donderdag ergens een werkbezoek af te, uh, te leggen. Het is zoals laatst was ik nog in, in Burgum, he, dat is een uh, gezinslocatie, uh, vlak, een klein dorpje vlak bij Leeuwarden. Waar dan uh, uh, kinderen zitten van, uh, uh, van asielzoekers. Maar zo ben ik ook bij zwerfjongeren op bezoek. Dus ik probeer zoveel mogelijk in gesprek te gaan. En dat vind ik trouwens ook heel erg leuk. En, en weten ze dan wie je bent? Of? Ja, ze, uh, ondertussen is de kinderombudsman uh, ja, heel erg bekend geworden. Dus ze weten wie ik ben. Ja. Alleen dat schept ook enorme verwachtingen. Hè? En het is zo, uh, ik kan alleen maar signaleren en zaken hoog op de agenda zetten. En het, uh, en het uh, parlement Adviseren. Alleen ja, ik heb geen streep op mijn mouw... net zoals een politieagent die dingen af kan dwingen. Nee. En dat is af en toe wel moeilijk, zoals ik ook laatst in Burgum was. Ik zou gewoon die asielzoekskinderen echt wel graag willen helpen. Die, ze zingen dan met z'n allen een lied voor je. Je wordt als een soort Sinterklaas wat je ingehaald. Maar ik kan wel eerlijk zijn, ik voel me dan ook echt een mislukte Sinterklaas. Want ja, ik kan dan niet op dat moment echt iets voor ze doen. En dat is af en toe even slikken. Ja, ja een soort tegengestelde variant van de Sinterklaas bijna. Dat bedoel ik, ja. ja. Um, maar aan de andere kant, heeft een kinderombudsman... het in een welvarend land als Nederland uh, druk? Is die nodig? Ja. Ik, heel veel mensen hebben zich afgevraagd... van goh, joh, uh, wat moeten wij nu met een kinderombudsman? Er is ook tien jaar over gesoebad in het parlement... Hè, voordat er een kwam. Nederland. We, we hoeven niet te vluchten voor oorlog. Uh, we kunnen allemaal te eten krijgen. Ja. Nou, het hele punt is dat met uh, 90% van de kinderen in Nederland gaat het fantastisch. En ook gelukkig is dat zo. En het is ook een fantastisch land om op te groeien. Maar uh, om even een paar cijfers te noemen. Er zijn gewoon een aantal kinderen die echt in de knel zitten groepen met kinderen. Zoals 380.000 kinderen leven onder de armoede grens, hebben we eerder ook een rapport over uitgebracht. Uh, um, 118.000 kinderen in Nederland, die zijn slachtoffer van mishandeling. Hè? Dus dat is één op de 10 kinderen armoede, één op de 9 kinderen. Kinderen in asielzoekerscentra, uh, gaf ik net al even aan, vechtscheidingen... 10.000 kinderen die ermee te maken hebben, het fenomeen pesten. Helaas zijn er onderwerpen en ook kwetsbare groepen in Nederland. Ja, dan kun je in Nederland wonen, maar je had net zo goed uh, in... Uh, uh, in een ontwikkelingsland kunnen wonen. Want je zit gewoon in de knel. En aan de verkeerde kant van het gelijk. En Voor ja. die kinderen ben ik er en daar kom ik voor op. En dat is ook echt hard nodig. Even die armoede eruit lichten. Wanneer ben je arm in Nederland? Ja. Nou, in in Nederland kind. heeft het Sociaal Cultureel Planbureau... daar een prachtige definitie uh, voor. Maar het is het criterium... Uh, uh, het is um, uh, het, het criterium dat je eigenlijk niet voldoende hebt... om van uh, te leven. Wat wij... Wat wij tegenkomen is kinderen echt in schrijnende armoede... die net één maaltijd per dag krijgen... waar uh, thuis de elektriciteit uh, is afgesloten of de verwarming is afgesloten... waar niet voldoende geld is voor een stel zomer of een stel uh, winterkleren. Dus het gaat niet om armoede in de zin van... 'goh, ik kan mijn Blackberry-abonnement uh, is verlopen en uh, die <lacht> kan ik niet verlengen. Het gaat echt om schrijnende armoede. Ja, maar zonder, dus zonder elektriciteit? Ja. Uh, met één maaltijd en geen warme trui? Ja, en ook, ook erger nog. Als je kinderen die. Het antwoord is dus ja daarop. We hebben ook een, een meldpunt kinderarmoede. in februari van dit jaar opgezet. Kwamen we meer dan 900 reacties op. We hebben een heel onderzoek daarna gedaan. En je schrik je gewoon helemaal dood. naar nou, hoe erg die armoede is. En in Nederland kunnen we dat bijna niet accepteren. dat dat in een rijk land. He, ondanks de crisis zijn we nog steeds een heel rijk land. dat dat hier uh, gebeurt. Maar we moeten onze ogen openen. dat dat echt. Uh, gaande is. Ik heb een gemeente opgeroepen om te gaan werken met de zogenaamde kindpakket. Dus dat ze komen met um, goederen en diensten die direct aan kinderen ten goede komen. En een heleboel steden uh, volgen het al. Van Groningen tot en met deelraad Amsterdam, Arnhem, naar nou, de een de andere. Dat is dus letterlijk een pakket. Net als een kerstpakket. <kuggen> nee, Alleen... ja, je, ja, Je moet het niet zien als een kartonnen doos, maar bijvoorbeeld daar zit in dat je gratis naar zwembladlezen kunt gaan, uh, gratis sportlessen, Vouchers voor uh, kleding. Nou, zo hebben we een groot aantal zaken voorgesteld. Wat uh, kinderen direct ten goede uh, komt. En gelukkig een groot aantal steden uh, volgen dat. Ik zit volgende week alweer met de burgemeester van de Bos. Nou, De een naar de andere stad valt, om het maar zo uh, te zeggen. En het is hard nodig. Uh, wat is nu het meest schrijnend? Is dat armoede, misbruik slash verwaarlozing... of uh, met uitzetting bedreigd worden? Ja, het zijn uh, appels en peren. Je kunt het niet met elkaar uh, vergelijken. Het enige wat ik kan zeggen is dat al deze kinderen... en dat is een, een rode draad... Ja, zich gewoon enorm afhankelijk en heel erg uh, geïsoleerd voelen. Hè? En kinderen die kunnen uh, niet zelf naar de rechter stappen. Hè? Die kunnen niet zelf voor zich opkomen. Hè? Als u of mij wat overkomt, ja, dan kan ik naar de rechter gaan... of een advocaat in de hand nemen of de overheid aanspreken. En dat kunnen kinderen uh, niet. Dus daarom moeten we voor ze opkomen. Uh, lig je daar wakker van? Laat ik het zo zeggen, uh, ik ben gelukkig een heel uh, vrolijk en optimistisch mens. Maar het is natuurlijk wel zo dat met team en ik... je krijgt allemaal dossiers. Ja, daar is, staat wel een naam bij en er staat een foto bij. Hè? En dat is ook goed, hè, want ik geloof heel erg in de menselijke maat. Hè? En ook elk, elk kind wat je kunt helpen is er één. Maar het raakt je wel. Ja, en, en welke vorm van kinderleed raakt u dan het meest? Nou, zoals als ik nu bijvoorbeeld uh, kijk... ik heb nu te maken met heel veel dossiers van kinderen uh, die... Um, in Nederland geworteld zijn, die hier langer dan vijf jaar uh, zijn. En die dan onder gemeentetoezicht uh, zijn geweest. Hè. Dus wel bij een gemeente hebben ingeschreven gestaan op een school. Uh, en daar ook hebben gewoond. Maar die vallen dan nu ineens buiten het uh, kinderpardon. Nou, En dat is gewoon... Uh, Echt naar, want je hebt gewoon met. Uh, afgelopen week ook weer, heb je met gewoon gezinnen te maken. Een uh, gezin met drie kinderen. Die kinderen zijn gewoon. komen uit Azerbeidzjan, maar het zijn gewoon Nederlandse kinderen. Die zijn niet al tien jaar in Nederland, gaan die naar school, halen goede cijfers en zitten op sportclubs. Ja, en die zullen, uh, als het zo doorgaat, binnenkort gewoon met een heel gezin uitgezet worden. En uh, dan is het leed groot, en vooral van deze kinderen. En, en wat kan de kinderombudsman dan doen? Nou, uh, dit soort zaken onder de aandacht uh, brengen van het uh, parlement. En uh, ik ga ook binnenkort weer met de staatssecretaris hierover in gesprek. En is er dan uitzicht? Voor mij is er altijd uitzicht. Dus uh, dat hoort ook bij mijn karakter. Ik zal altijd doorgaan. Ja dat, dat die, die drive komt van binnenuit. Oh ja hoor, daar hoef ik helaas geen moeite voor te doen. <laughs> nee. Maar hoe kijkt u daar nou naar de, de, het gemiddelde kind in ons land? Door, laten we eerlijk zijn, veel kinderen zijn gewoon verwende nesten. Het, het gaat met de meeste kinderen in Nederland... het overgroot gedeelte gelukkig heel erg goed... Maar ik denk ook dat het uh, belangrijk is, bijvoorbeeld op Nederlandse scholen heb je uh, uh, geen kinderrechten-educatie. Ik zou heel graag willen dat dat, uh, dat dat er zou zijn. En niet zozeer alleen om voor je eigen rechten op te komen, maar ook om beter te leren, beter inzicht te krijgen wat ook kinderen in andere landen uh, overkomt en welke rechten zij wel hebben en welke niet in vergelijking met Nederland. En ik denk dat zo'n spiegel uh, ook voor kinderen in Nederland heel... Uh, gezond en heel relativerend zou kunnen zijn... Hey, dan uh, zul je misschien af en toe iets minder piepen. Ja, en hoe zou dat er dan uit moeten zien? Nou, ik, ik zou, ik vind gewoon dat uh, bij de basis-educatie uh, van kinderen... Uh, net zoals je godsdienstonderwijs of uh, maatschappelijke vorming uh, krijgt... dat je ook moet leren wat de 40 kinderrechten uh, inhouden... en wat dat betekent voor jou in dit land, heel concreet... recht op onderwijs of recht om gehoord te worden... en wat dat betekent bijvoorbeeld voor een kind in Zuid-Afrika... Ja, en, en hoe groot is dat verschil? Uh, dat verschil is, uh, is groot. Als ik alleen naar het recht op onderwijs uh, kijk, wat gelukkig in Nederland heel normaal is, we kunnen allemaal naar school. Ja, dan zie je toch dat er uh, wereldwijd uh, 57 miljoen kinderen nog steeds geen toegang tot welke vorm dan onderwijs dan ook hebben. Hè? Terwijl in de millennium doelstelling staat in 205, 2015: kunnen we allemaal naar school? Nou, dat is nog steeds uh, uh, niet het geval. Nee, nee. En, en gaat de kinderombudsman daar, daar ook wat aan doen? Of beperkt hij zich tot Nederland? Ik heb alleen maar een mandaat voor Nederland. Ja. Maar als ik u in uw ogen kijk... dan, dan zou u het liefst de hele wereld aanpakken. Nou, het is natuurlijk zo... ik ben uh, ik, tien jaar geleden... ik ben niet voor niks kinderombudsman geworden. Uh, tien jaar geleden, in 2003... heb ik de stichting Kids' Rights uh, opgezet. En daar werken we uh, voor de rechten van kinderen in, uh, in ontwikkelingslanden. We werken wereldwijd. Onder andere in 2010, Dat net even over meneer uh, Tutu... hebben we ook de Millennium Development Goals Conferentie heb ik geïnitieerd in uh, Zuid-Afrika... om eens even de thermometer in het vat te steken. Goh, hoe staat het nou met die Kinder Millennium doelstellingen En daar is een stuk uit voortgekomen... en dat wordt uh, mede ook door de Verenigde Naties gebruikt. Dus we houden goed de uh, vinger aan de pols. Um, ik, ik krijg net door dat uh, uh, in Zuid-Afrika op dit moment... de, de begrafenisplechtigheid van uh, Nelson Mandela is begonnen. Uh, ja, wat, wat, voel je daar nog iets bij? Of, of, uh... nou, ik, natuurlijk voel ik daar iets bij. Ik denk uh, dat heel veel mensen met mij delen... dat een heel uh, groot uh, mens is uh, heen gegaan. En ik denk dat we met name zouden moeten proberen uh, te bedenken... Uh, wat, wat hij heeft geleefd. Ja, wat dat in jouw uh, persoonlijke omgeving kan betekenen. Hè? Wat kun je daaruit overnemen? Wat kun je daar. En ik geloof juist in de menselijke maat. Hè? Dit zijn, dit zijn uh, hele grote daden die hij heeft verricht. Maar wat kunnen we. Zijn houding, zoals hij leefde. Wat kun je daarvan toepassen bij jou in de straat? Of bij jou op school? Of bij jou op je werk? Ik denk dat dat een mooie contemplatie is voor vandaag. En, en betrekt dat eens dus op jezelf? Nou, vooral. Um, als ik dat op mezelf betrek, dan zie ik een enorme, uh, iemand die enorm heeft doorgezet, uh, ondanks alle uh, weerstand. Dat is iets waar ik uh, diep respect voor heb. Iemand die heel verzoeningsgezind uh, uh, was. Dus dat je, ondanks dat je velden hebt of met mensen van mening verschilt, om dat toch te proberen te uh, overbruggen. Nou, dat zijn. Uh, dat zijn, lijken makkelijke woorden, maar zie het maar te leven. Dat is heel erg moeilijk. Ja. Ik denk dat we daar een hoop van kunnen leren. En, en hoe pas je dat toe in je eigen leven? Ja, um, kijk, uh, je bent een mens die elke dag uh, valt uh, en opstaat. En ik probeer ook elke dag weer op te staan. Ja. Um... Nou, we praten zo verder, maar het is inmiddels half acht. En dan gaan we het zo meteen hebben vooral over de mens achter de kinderombudsman. Maar eerst worden we bijgepraat over het nieuws van deze vroege zondagochtend door Martijn Nijhuis. Dit is Radio 1, het NOS Journaal. In Zuid-Afrika zijn dus de plechtigheden begonnen rond de begrafenis van Nelson Mandela. De president van Zuid-Afrika wordt begraven in Kunu, het dorp waar hij opgroeide. Er zijn duizenden mensen bij de plechtigheid onder wie de Britse prins Charles... en de Amerikaanse mensenrechtenactivist Jesse Jackson. In een uitgaansgelegenheid in de Belgische plaats Heusten Zolder... is een deel van een verlaagd plafond ingestort. Volgens de politie zijn er acht lichtgewonden. gewonden. Hoe het kon gebeuren dat het plafond instortte is, nog niet duidelijk. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Fabius, is pessimistisch... over de situatie in Syrië en de kans van slagen van de speciale conferentie... volgende maand in Genève. We werken aan succes, maar we kunnen daar veel twijfels over hebben... zei hij over de geplande Syrië-conferentie in Zwitserland. En in eieren van 13 hobbyboeren rond Harlingen... zit veel te veel kankerverwekkend dioxine. zo ontdekt door een plaatselijke toxicoloog, meld Nieuwzuur. De eieren worden niet verkocht in supermarkten... maar wel verspreid onder bewoners van de gemeente Harlingen. GGD en de gemeente Harlingen hebben het RIVM gevraagd... een vervolgonderzoek te doen naar de dioxine-eieren. En dat waren de hoofdpunten. Dit is de zondag. Op Radio 1. Een hele goede morgen als u net inschakelt. Heel puik dat u luistert. Mijn gast van vanmorgen is kinderombudsman Mark Dellaert. Het aanspreekpunt voor kinderen die worden gepest... het land uit worden gezet, nooit eens een nieuwe schoenen krijgen... of op andere manier in de knel zitten. Het afgelopen half uur spraken we over hoe hij aankijkt... tegen kinderen in Nederland. En ik wil het zo hebben over de mens achter de kinderombudsman. Maar eerst... Een luistercadeautje speciaal voor jou, Mark. Uh, elke gast krijgt van ons een gedicht dat speciaal voor hem of haar is geschreven. En Tjirt Bruinja verdiepte zich in je en komt met de volgende bijdrage: Een gedicht voor Mark de Laat. Speelvlak. Geen open speelvlak met zandbak. Zachte, rubberen tegels voor als je van klimrek valt. Geen juf jodium voor je bebloede knie. Maar muurtjes, onverstaanbaar gesmoezel. Kamers en hokjes waar je niet in maar Glasvezel die toekomst biedt. Een vader laat zijn zoon Photoshop zien. En de zoon verbetert zijn vader. YouTube leert je alles. Trotsky verdween en wij leren. Bram en Sophie krijgen een nieuw lichaam. En wij verspreiden het. Wij leren hen. De wereld is één grote, vrede koffieautomaat vernedering. En wij weten niet wie er achter het stuur kruidt... om over onze wegen te rijden met een geweer in de kofferbak of dokters tas. Maar we leggen wegen aan, laten grote, gleuven graven in de stoep... want het moet sneller, beter. En het schoolplein duidt uit. Als een op hoog geslagen universum, als een ziekte, een virus... vlezige, veelkoppige, rode, hongerige orchidee. Succes muteert langzaam tot kindergraf... Ik maak een buiging en neem voor die vinding rijkheid mijn hoed af. Wens welvaart, behouden vaart. Dat was hem. Bijzonder. Ja, hè? Heel bijzonder. Uh, het gedicht gaat eigenlijk over kinderen die opgroeien... in een volslagen andere wereld dan pakweg 25 jaar geleden. Uh, maakt deze kinderen anders dan kinderen van 25 jaar geleden? Ik denk het wel. El, elke tijd uh, kreeg, uh, kent hij eigen problemen. Bijvoorbeeld uh, twee weken geleden nog uh, in het nieuws... waar ik me ook mee heb bezig gehouden... dat uh, een jongetje, ik noem hem even Freek... te maken had uh, met een identiteitshek... Uh, op, uh, op YouTube. Heet. Dus zijn identiteit was gehackt door uh, pesters en plagers. En uh, ja, die gingen met zijn uh, foto aan de haal. En dat had wereldwijd uh, verspreid met allemaal ja, nare, nare uh, aantijgingen. Nou, dat is typisch een probleem van, van deze nu. tijd. Ja. En dat had je twintig jaar geleden niet. Nee. Nou, en een ding van deze tijd is ook dat je zomaar kan schakelen naar de andere kant van de wereld. Uh, in Zuid-Afrika, ik zei het net al, is de begrafenisplechtigheid van Nelson Mandela begonnen. En Katrien Straatman van de NOS is hier aangeschoven. Katrien? Ja, goedemorgen. Ja, die is inderdaad ruim een half uur geleden begonnen. De begrafenis, de uitvaart van Nelson Mandela in Kuno in Zuid-Afrika. En daar is ook onze correspondent Alice van Gelder. Alice, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat kan jij daarvan merken? Wat kan je ervan zien? Hoe dichtbij kan jij komen? Het is natuurlijk een officiële plechtigheid met heel veel genodigden, maar wat zie jij daarvan? Ja, klopt. Ja, ik sta op een, op een heuvel hier en dan kijk ik uit op het huis van Mandela. En daar hebben ze grote witte tenten neergezet. En vlak voordat de plechtigheid begon, kon ik een lange stoet langs zien komen... van de militairen die de kist van Nelson Mandela begeleiden... Uh, inmiddels is hij aangekomen in een van die grote witte tenten waar de plechtigheid is begonnen. Zijn er al veel sprekers geweest dat jij weet? Wat kan je ervan meemaken? Nee, ze zijn echt pas net, net begonnen. Maar een van de eerste sprekers is een hele goede vriend van Mandela, Ahmed Katadra. Hij heeft samen met Mandela vastgezeten op Robben Island. Ja, heel veel vrienden van Mandela zijn, zijn al overleden de afgelopen jaren. Maar deze, deze man is hier aanwezig en dat is een van de belangrijke sprekers vandaag. Verder is er ook bijvoorbeeld nog een kleinkind van Mandela die dat gaat spreken. En de speeches gaan ongeveer twee uur duren. Dat is het officiële gedeelte. Dan is er nog twee uur lang een ander gedeelte waar zo'n 450 genodigden bij welkom zijn. Dat is dan echt de begrafenis. Nu hier zo'n 4000 man die nu luisteren hier in de tent naar die eerste ceremonie. En die 4000 mensen zijn allemaal genodigd. Er zijn geen gewone mensen bij. Er zijn allemaal officials zeg maar, regeringswoordleiders. en... en... Nou, een deel van het dorp was, was wel uitgenodigd, uh, hoewel ook heel veel mensen hier in het dorp Koenu uh, moeten kijken in een tent of moeten kijken thuis. Sommigen waren wel wat teleurgesteld, mensen hier uh, zijn eigenlijk gewend in zuid afrika dat als er een bruiloft of een begrafenis in de buurt dat iedereen is, uh, dat iedereen mag komen. Uh, maar nu natuurlijk een beperkte groep uh, genodigden hier voor, uh, voor deze plechtigheid. Afgelopen dinsdag was het slecht weer, toen regen het bij die grote herdenkingsbijeenkomst. Hoe is het weer nu? Ja, nu is het weer heel mooi. Ja, eigenlijk afgelopen, afgelopen week, eh, waar Mandela ook was, van de herdenkingsplechtigheid in Johannesburg tot eh, aan Pretoria, waar hij was opgebaard, regende het, het grootste deel van de, de tijd. En dat werd eigenlijk als een goed teken gezien, als Mandela's aanwezigheid. Maar vandaag, eh, ja, hele mooie dag, blauwe lucht eh, met eh, grote, grote wolken. Uh, ik sprak ook vanochtend mensen hier in Kuno toen ik op een ochtendwandeling ging. En die zei, ja, het is een mooie dag om, uh, om te rusten gelegd te worden. En ja, überhaupt, het is zo'n rustige plek, heel dunbevolkt, ja, Eigenlijk nog een vrij onbeontwikkeld gebied. En het is mooi om te zien dat Mandela op zo'n bescheiden grond nu zijn laatste rustplaats gaat vinden. Okay. Dank Alice van Gelder. Dus de komende twee uur nog toespraken. En daarna wordt uh, Nelson Mandela begraven in Kuno in Zuid-Afrika. Katrien, dankjewel. Um, ja, Mark Dullard zit hier en het linkje is eigenlijk snel gelegd... want we vragen gasten altijd om een foto mee te nemen... van iemand uh, die je inspireert. En dit is een prachtige foto van uh, meneer Tutu. Bisschop Tutu. Ja, <tus> ja bisschop Tutu. Uh, Desmond Tutu. Ik heb hem voor het eerst uh, ontmoet. Dat is inmiddels, uh, even kijken, negen jaar geleden. En dat was een ontzettend leuke ontmoeting... want hij heeft een uh, klein kantoortje heeft hij in, in Kaapstad. En dan deed iemand de deur open... en er stond iemand met een, een, een korte broek en een t-shirt... met een hotdog met pootjes. <laughs> en dat was Desmond Tutu. <laughs> en, nou, dat had ik niet verwacht. En dat was ontzettend warm en aardig en, en niet meer binnen. Nou, Ik heb daar mijn verhaal kunnen vertellen... want ik was bezig met, met de stichting Kids Writes om die op te zetten... En uh, hij luisterde zo naar het verhaal en toen zei hij... met zo'n zo prachtige Afrikaanse stem, zei hij... Ah, you wanna give a voice to the voiceless. En toen dacht ik, jeetje, je wilde een stem aan de stemlozen geven. Het ging over kinderen. Ja. Toen dacht ik, oh, wat knap. Nou, dat is uiteindelijk ook het, uh, ook, uh, het leidmotief geworden van de Stichting Kidsfights. En sindsdien uh, heb ik hem heel vaak en, uh, en veelvuldig ontmoet. En het is een heel bijzonder mens. Het is een hele warme, goedlachse man, maar ook een gelovige man. Zeker. Uh, je bent zelf ook gelovig. Ja. Uh, wat betekent het geloof? Ja, uh, voor mij is het geloof... Uh, dat, uh, ik uh, kan mijn leven daar niet uh, zonder het geloof voorstellen. En ja, uh, uh, uh, uh, uh, Dat kan ik niet scheiden van de dingen die ik doe. Dus dat is wel uh, de brandstof waarop ik loop... In, in, welke zin? in welke zin neemt het geloof een plek in in het werk met kinderen? Nou, ik, ik, uh, ik, vind, uh, ik hoop dienstbaar te zijn, dat ik het heel uh, bescheiden zeggen. En uh, ik denk dat het mijn... Uh, ik zie het als een van mijn taken dat ik opkom voor uh, kwetsbaren. En dat zijn kinderen in het, uh, het bijzonder. Ja, ik kan me ook voorstellen dat als je dan weer een schrijnende of hopeloze situatie van een kind ziet... dat je het naar de hemel uitroept van... waarom doet u niks? Ja, maar, ik, maar goed, dat heeft met je um, godsbeeld uh, te maken. Ik denk uh, juist dat ons uh, uh, gevraagd wordt... om um, zo goed mogelijk met elkaar uh, samen te leven. En ik geloof niet dat... God voor ons, en dat ik met heel veel respect aan alle touwtjes trekt... maar dat hij aan ons vraagt om uh, op de juiste en goede manier... met, haar, met elkaar samen te leven. Hè? En dat wij allemaal, uh, ja, uh, laat we zeggen, uh, potloden in zijn hand uh, zijn. En dat hij ons vraagt om op de juiste manier uh, um, te schrijven. Ja. Maar als, als mensen kinderen moedwillig pijn doen of verdriet? Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk... Uh, uh, afschuwelijk. Maar goed, tegenover het kwade moet je ook proberen het, uh, het goede te stellen. En bovendien, we hebben allemaal het goede en het kwade allemaal in onszelf. En dat is de hele dag. Is dat natuurlijk een, uh, een gevecht. Maar uh, als je goed luistert, dan uh, moet je toch uh, vooral proberen het goede te laten. Uh, dat jouw uh, drijfveer te laten zijn. Maar, maar wordt Mark Dullard dan boos? Ja, maar ik heb wel. Uh, geleerd die, uh, die boosheid uh, kanaliseren. Het is die boosheid proberen om te zetten in iets uh, constructiefs. Maar uh, ik kan natuurlijk uh, mijn uh, gedrevenheid kan ik niet uh, onder stoelen of banken uh, schuiven. Maar nogmaals, ik probeer dat altijd uh, positief te vertalen. Maar slaat u wel eens met de vuist op tafel? Ja, maar dat zal ik altijd binnenkamers doen. Ja. Want de grote ombudsman, dat klinkt een beetje gek... maar als je kinderombudsman hebt en je hebt de ombudsman... meneer Brenninkmeijer, daarvan denk oh soms wel... dat is wel een kwaaierd af en toe. Nou, kijk, weet je... En bent u niet te vriendelijk dan? Nee hoor, nee. Nou, goed, als ik... Kijk, het enige wat je voor jezelf moet bekijken, ben je effectief in je handelen? Hè? Het gaat er niet om of ik nou kwaad of niet kwaad ben. Ben je effectief? Hè? Krijg je iets voor elkaar? Ja. Nou, en als ik toch nu zie binnen een kleine drie jaar... Uh, wat we toch als teamkinder-ommersman al voor elkaar weer kunnen krijgen... dan is dat heel goed. En ik ben zelden kwaad, maar ik ben wel stevig. En het gaat om, ja, vooral om inhoud. Hè? Wat heb je te brengen? Wat heb je te vertellen? En dat, uh, dat lukt vrij aardig. Ja. Voor de kids' rights uh, werkt u eigenlijk in de wereld van de reclame. Ja, uh, heeft u dat daar geleerd? En televisie. En ja. televisie, ja. Nou, kijk, ik uh, nee, ik heb dat daar juist uh, niet geleerd. Want dat is een veel uh, emotionelere wereld, maar ik heb wel. Oh, daar uh, was u uh, kwaaier. Daar uh, ga, ging <laughs> het veel korter door de bocht. Alleen uh, ik heb wel geleerd, dus die. die Tien jaar dat ik al uh, bezig ben uh, met kidsites op internationaal niveau... Ja, moet je toch als een diplomaat uh, gedragen. Ik heb met veel mensen aan tafel gezeten, ook met veel regeringsleiders... en met uh, nou, allerlei slagmensen. En dan leer je langzamerhand uh, ja, om uh, diplomatiek uh, je te bewegen. Dat wil niet zeggen dat je niet de waarheid zegt. Maar uh, het is altijd de kunst om toch een brug te bouwen... en dan <kwijls> je zaken voor elkaar te krijgen. Maar het is eigenlijk om het toch even over die cv te hebben... van tv en reclame naar kids' rights... dat is, dat is best een gekke sprong. Het is een bijzonder exotisch cv. <laughs> ja. En zoals Amerikanen zeggen, it takes over your life. Het neemt je leven over. Dus ja, het hele commerciële vlak heb ik achter mij gelaten. En dit heeft mijn leven overgenomen. Maar goed, ik kom uit een gezin waar, laat me zeggen, Hollandse... Uh, Heel Hollands, de koopman en de dominee die stonden daarin centraal. Dus de koopman, onafhankelijkheid was erg belangrijk en je kost verdienen. Mm -hmm. Maar ook de dominee. Dus uh, je, je, je hebt ook dienstbaar te zijn en ook het spirituele was en is heel belangrijk. Ja, want, want de reclamejongen heeft ook theologie gestudeerd. Klopt ja, ik heb het niet afgemaakt, ik heb het een jaar ge... Studeert, ja. En ik heb beide in me. Hè. En ik, uh, alleen bij mij begon de balans door te slaan. Ik ben nu uh, 50 en die, uh, iets van 17 jaar die ik in het uh, commerciële vak heb rondgelopen. Op een gegeven moment uh, nam dat te veel van mijn leven. En, uh, en, ik, had, uh, en ik, ik moest gewoon uh, balans aanbrengen. En dat is... Uh, ja, dat is op een gegeven moment een geleidelijke proces. En dan merk je dat je zelf tekort aan het doen bent. En dat je, je moet altijd heel goed naar jezelf luisteren. En uiteindelijk heb ik voor deze weg gekozen en ik voel me daar heel gelukkig mee. Maar, ja, ik, ik, dat snap ik. Maar, maar hoe kom je dan van de reclame en de tv bij Kids Rights uit? Ja, ik moet het ik zo zien. Ik heb uh, ooit heb ik. Uh, um, ik was reclameman. En kwam, uh, ik kwam een uh, directeur van Vosterpernsplan. Toen toenmalig Voster Prinsplan tegen. En die zei letterlijk tegen mij. Ik was toen verantwoordelijk voor uh, Peugeot en Chanel. Hè, dat waren grote, grote Franse merken. Mm -hmm. Chanel dan een, een modemerk. En die zei tegen mij. Uh, die hoorde mijn verhaal. Die zegt uh, Gut, kun je, uh, kun je niks beters met je talenten dan zeep verkopen? Nou, ik was uh, <laughs> ongelooflijk beledigd. Toen die dat zei. Maar het was een hele inspirerende man. En ja. ik, uh, ik ben bij hem koffie gaan drinken. Voordat ik het wist, was ik verantwoordelijk voor de fondsverwerving voor Perensplan. Dat is nu bijna... Kijk, toen was ik 29, het is een, een dikke 20 jaar geleden. Ik heb dat vier jaar gedaan, toen heb ik de hele wereld over gereisd. En toen ben ik geraakt door al dat kinderleed... Ik heb dat, en... Uh, en Toch ben ik weer, uh, laten we zeggen, van de rails afgegaan. In die tijd uh, heb ik Ivonie ontmoet, want die presenteerde programma's voor Voster Prinsplannen. Daar ben ik gaan werken. Heel lang in de tv-productiesector gewerkt, ook nog een eigen zaak uh, gehad, met heel veel plezier gedaan. Thomas en Dulaard? Ja, ja, totdat ik uh, in een vluchtelingenkamp uh, kwam per ongeluk in Sierra Leone, want ik was bezig met een andere documentaire. En, uh, nou, dat was een soort. Dantes hel. Daar ben ik heel erg geraakt. En toen heb ik mijn. Uh, een paar dagen later had ik weer bereik. En toen heb ik mijn uh, vrouw opgebeld. En toen zei ik, goh, we moeten wat doen. Dus zij is kunstenaar, zij heeft een logo ontwikkeld. En ik had de naam bedacht Kids Heights. Toen zijn we begonnen met een, uh, een klein project... voor Eets in uh, Zuid-Afrika... waar we het vandaag over hebben. Dat is ook mijn verbindenis met Zuid-Afrika. Ja. ja, En dat is op een positieve wijze uit de hand gelopen. Want toen in 2004 had ik het idee... voor een internationale kindervredesprijs. Daar heb ik de Nobel winnaars achter kunnen krijgen. En uh, ja, toen hebben we eigenlijk... Uh, Fights, uh, heb ik heel lang parallel gedaan met mijn huidige werk. Maar goed, toen heb ik me zeggen mijn leven overgenomen. Ja. Dus toen ben ik uh, definitief op een andere rails gekomen. En nu inmiddels uh, alweer drie jaar als kinderombudsman? Ja, bijna drie jaar. Ja. Is dit je roeping? Ja, roeping. Um, laat ik zo zeggen. Ik, um, ik voel heel diep dat ik dit, uh, dit werk uh, uh, moet doen... Ja, noem het roeping, weet ik niet. Maar ik, ik heb het gevoel dat het mijn taak is iets voor kinderen te doen. Zowel hier in Nederland als in het, in het buitenland. En ik probeer daar alles wat ik geleerd heb, daarvoor in te zetten. En wie zei eigenlijk dat je moest solliciteren op deze baan? Ja, ze zeggen wel eens kinderen en gekken zeggen de waarheid. Nou, dat was... <laughs> mijn dochter die duwde me een, een volkskrant onder de neus. En die zei, god, je bent altijd bezig met kinderen in het buitenland. Dat is goed. We doen er nou ook maar wat voor kinderen in Nederland. Toen dacht ik, tja... Misschien heeft ze wel gelijk. Dus daar heb ik erop geschreven. En uh, nou, tot mijn verbazing ben ik nog geworden ook. Dat was het kind. En, en welke gek sprak de waarheid? <kuggen> uh, nou, ik <laughs> wil mijn vrouw niet gek uh, noemen... maar de, de, de vrouwen bij ons uh, thuis die, die hebben wel een, een, een definitieve uh, zet uh, gegeven in dit geheel. Ja, uh, uh, heeft u nou ook het gevoel dat u dit werk doet... omdat een hogere macht u hiervoor heeft gerekruteerd Of kan je dat zo niet zien? Ja, dat zou ijdelheid zijn. Het, het enige wat ik uh, uh, kan zeggen is dat uh, ik, ben een, uh, ik ben een gelovig mens... en ik doe dit vanuit uh, een gelovige uh, motivatie. En ik probeer met vallen opstaan mijn steentje bij te dragen. Ja. En um, het lijkt me mooi werk, maar ook heel zwaar werk. Ja, het is zeker zwaar. Want... In de zin van je komt altijd met kinderen in aanraking. Uh, nou ja, waarbij het niet goed gaat. De, de, de probleemgevallen. Uh, de ook de kinderen die worden uitgezet. De kinderen die het moeilijk ja. hebben. die in een vechtscheiding. Uh, nou ja, uh, daarmee te maken hebben. Klopt. Dat is moeilijk en dat is ook voor mijn team moeilijk. want je hebt voortdurend met schrijnende gevallen te maken. De keerzijde is. en dat probeer ik mijn team ook voor te houden. Hè, elke week dat we weer één kind hebben kunnen helpen. en dat zijn er vaak meerdere. Um, Um, dan, dan moet je daar ook heel erg uh, blij mee zijn. En geeft dat ook een, een enorme ja, energiestoot. Uh, en zo zit ik ook uh, in het leven. Elk kind wat je helpt is daar één. En het is ook een, uh, een oud-Joods gezegde. Hè? Wie één mens uh, redt, redt de hele wereld. En, uh, ik geloof juist niet in die mythe van de, uh, van de druppelen op de gloeiende plaat. Ik geloof juist in die uh, ene druppel. En daar moet je aan vasthouden. En uh, ja, dat geeft je energie. Ja, um, wat beschouwt u nou als uh, successen in de bijna drie jaar dat u nu ja. kinderombudsman bent? Ik ben uh, heel blij met uh, het hele uh, uh, pestplan. Wat we en op de agenda hebben kunnen zetten samen met uh, staatssecretaris Sander Dekker. En ook uh, uh, vermoedelijk de anti-pestwet die er gaat komen. Dat is heel mooi, ik ben heel blij. W met... Wat houdt dat in? Het houdt in dat... Want die komt in uh, 2015 moet die er komen geloof ja, ik. Ja, het houdt in dat alle scholen verplicht met effectieve bewezen antipestmethodes moeten gaan werken. En dat ook de onderwijsinspectie daar actief op gaat controleren. Dus nou dat, is, dat lijkt weinig, maar dit, dat is nogal wat. Ik ben heel blij met het kindpakket. Dus armoede hebben we heel hoog op de agenda kunnen plaatsen. En de, nogmaals, de een naar de andere stad gaat werken met het, het kindpakket. Ik dat denk... is dat pakket waar we het net over hadden, ja. waarin zoiets zit als... Uh, zwembadpasjes, foutjes uh, uh, voor kleding, uh, dat soort dingen. Klopt. Nou, momenteel uh, hebben we veel kunnen zeggen... over de aankomende decentralisatie. Dus jeugdzorg, uh, de hele jeugdhulp gaat van provinciaal... naar gemeentelijk niveau, daar hebben we veel op uh, kunnen doen... De rechtsfiguur van de bijzondere curator, he, dus dat is een belangenbehartiger voor kinderen in de rechtbank die in vechtscheiding liggen, dat hebben we heel hoog op de agenda kunnen zetten. Nou, ik kan zo wat doorgaan. We hebben een heleboel. We, wat houdt u het laatste in? <kuggen> nou, in, in Nederland is het zo dat je een bijzonder dat je een bijzondere rechtspersoon hebt die voor kinderen onafhankelijk op kan komen bij de rechtbank. Dus niet de advocaat van moeder of vader doet het woord, maar de bijzondere curator. Dat is een aanwezige mogelijkheid, maar die is niet bekend en die wordt veel te weinig gebruikt. Nou, die hebben we. Flink op de agenda kunnen zetten. En gaan we ook dit nieuwe jaar mee verder. Om zoveel mogelijk uh, ja, toch soelaas te bieden voor kinderen in een vechtscheiding. En wat hoopt u nog te bereiken? Uh, mijn echte droom zou zijn. Uh, maar dat is waarschijnlijk voor de kinderombudsman uh, uh, na mij. In uh, Noorwegen hebben ze er 13 jaar over gedaan. Daar hebben ze een zogenaamde kindereffecttoets. Dus al het overheidsbeleid of wet wording Worden getoetst aan wat dat betekent voor kinderen en jongeren. En ik zou heel mooi vinden als dat ook hier uh, in Nederland zou komen. Is, is Noorwegen überhaupt dan een land... waar je met een schuin oog naartoe kijkt van zo moet het? Ja, Noorwegen, als wel Zweden en Denemarken... zijn echt de gidslanden op kinderrechtengebied. En ik denk dat we daar een hele hoop van kunnen leren. Um, en wat kunnen nou ja, ouders, misschien opa's en oma's... Uh, die te maken hebben of die in hun ooghoeken uh, kinderen zien waarmee het niet zo goed gaat. Kunnen die ook wat met, uh, met de kinderombudsman? Zeker, we krijgen heel veel uh, signalen, maar ook klachten binnen van uh, ouders en van uh, grootouders. He, die dat per mail of per telefoon bij ons uh, melden. Maar het moet dan wel echt om ja, flagrante kinderrechten schendingen uh, uh, gaan. Het kan men ook op onze website uh, lezen wanneer dat uh, zo is. En die zijn zeer uh, welkom om bij ons een, uh, een signaal af te geven, om een klacht af te geven. Net zoals bij de Nationaal Ombudsman. Daarvoor zijn we ook door het parlement uh, geïnstalleerd. Uh, ik heb u de afgelopen uur eigenlijk wel leren kennen... als een, als een hele vriendelijke en warme man. Uh, ik zet altijd op Twitter wie mijn gast is. En dan krijg ik altijd reacties op. Dan kreeg ik van iemand een reactie. Uh, leg ze aan hem voor uh, dat hij uh, eigenlijk een, een schaap in wolfskleren is. Ja, dat ben ik ook wel, want um, zoals u me nu meemaakt, uh, ben ik ook. Alleen uh, waarom ik ook een wolf ben, omdat ik heel volhartend op de inhoud uh, ben. Dus ja, menige uh, bewindspersoon, uh, die heeft gemerkt dan uh, als ik een keer uh, ja, vast zit in je broek spijt, dan laat ik niet meer los. <laughs> dus dat klopt eigenlijk wel. Dat klopt bijzonder goed. Ja. Um... Ik weet niet of we al kunnen, over kunnen schakelen naar uh, Katrien. Ja, dat kan. In Zuid-Afrika is een uur geleden de uitvaart begonnen van Nelson Mandela. En NOS-collega Katrien Straatman, um, die houdt alles in de gaten. Uh, wie hebben er op de plechtigheid gesproken tot nu toe? Uh, een bisschop in ieder geval, een bisschop Daboula. En op dit moment kunnen we horen, is aan het woord de chief eigenlijk van de Tamboestam van Mandela. Dat is Nicolo Medende, die is al tien minuten aan het woord ongeveer. Dat is bijna uitgesproken, geloof ik. Hij is een van de belangrijke sprekers. De koning eigenlijk van de stam. Hij uh, heeft een prachtig luipaard wel over zijn jas. Uh, heen. Uh, Hij is nu uitgesproken. We hebben al een paar uh, muzikale bijdrages gehad. De familie gaat nog dingen zeggen. Ja, um, en daarna zijn er nog een aantal genodigden. Zoals de president van Tanzania gaat wat zeggen. Um, er gaat ook iemand wat zeggen als woordvoerder van de Zuid-Afrikaanse Unie. Dus veel officiële woordvoerders. En het wordt allemaal afgesloten. Dat zal om een uur of negen zijn waarschijnlijk. President Jacob Suma. En dan is dan het officiële dienst gaat dan eigenlijk beginnen na de sprekers. En dat zou zo tot een uur of negen waarschijnlijk gaan duren. Onze tijd. En daarna is dus de begrafenis. Mr. Rich Andres is hier. His excellency president Ahmed Mohamed Mahmoud... Of the Republic of Somalia is... De Somalische president gaat nu uh, iets ja. zeggen. Ze hebben dus 4.500 genodigden daarbij. Doctor, en daarna, uh, na 9 uur, progress, dan is het uh, wat intiemere gedeelte bij de familie... dan zijn er veel minder mensen, ongeveer 4.000... Ze zijn dus in een grote tent zijn ze aan het spreken. Kaars op de achtergrond, een groot portret van Nelson Mandela. Mark Delaert, hoe, hoe kijk je hier nou naar? Want er zitten ook mensen bij die je persoonlijk gesproken hebt. Ja, ik zag Desmond Tutu zag ik al op de eerste rij recht zitten. Ja. En ik zag net ook, uh, <coughs> Frederik Willem de Klerk zou ik ook uh, uh, voorbij uh, komen. En mevrouw Marcial is er natuurlijk... Uh, voor haar echtgenoot. Ik heb ze Molina. alle drie samen. Dat was een uniek moment in 2010... toen ik een uh, Millennium Development Goals... Uh, conferentie organiseerde in Johannesburg. Toen hebben ze elkaar alle drie gezien. En wat eigenlijk ook een historisch moment was... dat toen... Desmond Tutu voor het eerst weer. Frederik Willem de Klerk zag de eerste keer nadat hij hem de laatste keer had gesproken voor de verzoeningscommissie. Uh, uh, en wat ik heel mooi vond om over verzoening te spreken. Dat was, uh, ik merkte aan, uh, aan mijn, aan mijn uh, Frederik Willem de Klerk uh, dat hij het even moeilijk uh, vond. En Tutu die stak uh, gewoon zijn armen uit en die, ja, die knuffelde hem uh, als, een, uh, als een verloren zoon. En dat was echt een heel mooi moment. Dat is heel bijzonder. En dat doet het er nou, is dus ook zo bijzonder. Zou eerst niet komen, was niet uitgenodigd... en is nu toch uh, allemaal goed gekomen, dus. Het is de ceremoniemeester, dus, uh, die, die, is die we nu horen. Chama Chama Pinduzi van Tanzania, is also here. We've got the reverend Jesse Jackson van het, het is een, een, een bijzonder moment om dit uh, uh, te zien gebeuren en uh, bij te wonen. Mark, had je, je erbij willen zijn... Nou, ik ben hier niet uh, voor uitgenodigd, maar nee, ik denk dat ik net zoals heel veel mensen hier uh, graag uh, bij had uh, willen zijn. Samen met 7 miljard uh, andere <laughs> ja. uh, mensen. Maar ik denk uh, nou, dat we ons in ons hart uh, uh, zeer verbonden voelen. Ja. Uh, Dank je wel in ieder geval uh, voor je komst hier naar de studio bij Dit is de Zondag. Uh, reacties op dit gesprek zijn natuurlijk welkom op onze website eo.nl slash dit is de zondag. Um, we gaan naar buiten toe. Uh, het groen hier op Radio 1. Voor kinderen ook heel gezond en leerzaam. En ik zeg eigenlijk voor de laatste keer... Janine Abbring, waar ga je het over hebben? Hey, goedemorgen Manuel. Nou, uiteraard uh, wordt ook de uitzending van vroege vogels het uh, komende uur of de komende twee uur uh, zo nu en dan onderbroken. Vanwege natuurlijk de gebeurtenissen uh, in Zuid-Afrika en de uitvaart van Nelson Mandela. Dat, dat gezegd hebben wij het onder andere nog hebben over uh, een aantal wetenschappers dat bezig is met technische snufjes om de aarde weer te koelen. In verband met opwarming natuurlijk. Hè. We zijn nu vooral bezig met hoe we kunnen, voor, kunnen zorgen dat we dat terugdraaien. Maar ja, mocht het toch zo ver komen, dan uh, is een aantal wetenschappers daar weer mee bezig en ik ga zo meteen vragen hoe ze dat dan denken te gaan doen. En een andere club wetenschappers is weer bezig met het terugbrengen... het terugfokken van het oerrund. En dan denk je, waarom moet dat in hemelsnaam? Nou, dat oerrund is veel belangrijker geweest voor Europa... dan wij allemaal denken, dan ik tenminste dacht. Dus het hoe en waarom daarvan hoor je zo meteen ook. Tot zo!